Moberg van Blue Cantrell, Jean-Paul en Breed. Mocht je de blaastesten moeten doen over Breed gesproken en denken... shit, ik heb te veel gedronken, dan is er een hele creatieve oplossing. En ook een hele fouten, die hoor je zo meteen. En deze is komen komende dan. Medusa, zo meteen de Good Boys. Hunt Tricks is er ook bij. Lekker goud en Rozy. Venomars Apata, zo meteen.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 Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Morgenochtend wordt een enorm pak sneeuw verwacht en daarom zegt Rijkswaterstaat ga niet de weg op en werk thuis. De sneeuw kan zich ook ophopen door de harde wind. De NS heeft een update gegeven over de uitgeklede dienstregeling van vandaag. De treinen rijden bijna overal normaal, behalve bij Amsterdam. En Schiphol heeft er nog een probleem bij. De vloeistof raakt op, waarmee de vliegtuigen ijsvrij worden gemaakt. En dat kan betekenen dat de komende dagen meer vluchten uitvallen. KLM wil dat voorkomen en gaat de vloeistof nu zelf ophalen. Er ligt een voorraad in Duitsland. Een 18-jarige man moet drie jaar de cel in... omdat hij afgelopen zomer in Leiden een student op een fiets doodreed. Hij reed op de busbaan, negeerde een rood stoplicht... en reed veel te hard toen de fiets erover stak. De man had pas een paar maanden zijn rijbewijs. En dat rijbewijs is hij nu vijf jaar kwijt. Het Belgische dancefestival Tomorrowland gaat naar Azië. Ze hebben voor december een driedaags festival aangekondigd in Thailand. Opvallend is dat deze editie geen camping krijgt. Er wordt wel samengewerkt met hotels in de buurt... Tomorrowland heeft ook festivals in Brazilië en de Franse Alpen. Het weer nog van Weer Online. In het noorden en westen winterse buien, ook hier en daar zon. Vanavond droog, het gaat licht vriezen. Vannacht sneeuw en morgen ook. En dit was het nieuws op Slem. Ja korte samenvatting. Vannacht sneeuw. Morgen ook punt. En ellende op de weg is voorspeld. Een paar minuten over drie. Het is uh, ja, op dit moment heel rustig op de weg. Iedereen snapt eigenlijk wel dat je geen gekke dingen moet doen. A27 dat is de enige. Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Noordeloos. Daar een hele kleine zes minuten. Uh, dan maar even wat flitsers met je doornemen. A4. We zitten er toch. Delft-Schiedam. 54.0. Da20. De Gouda-Rotterdam. 39.1. En de A58. Breda-Tilburg bij 57.6. Hits onderweg. Huntwik's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 Profiteer nu van 20% korting op alles van XXL Nutrition. Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Slam. Slam. Thomas van Empelen. Yes, met zo meteen een hit van Madhouse. Like a prayer komt eraan. Huntrix Golden. Het is Medusa, de good boys. Peace of your heart. Let's go.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 Your heart, a piece of your heart. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. Da da da, uh, uh, da da da, uh, uh, da da da da da da da da Down, down, down. A VIP, app, and smart speaker. Slam. Je house like a prayer... Ah, dit is weer typisch uh, zo'n Belgisch uh, ding ook. Dit kan alleen maar in België gebeuren. Misschien heb je dat al gehoord, misschien niet. Maar dan moet ik je zeker even vertellen. Namelijk, uh, wat gebeurt er nou als je een alcoholcontrole inrijdt en je bent uh, dronken? Je denkt, shit, veel te veel bier op. Wat doe je dan? Je zit met het gezin in de auto. Um, toen heeft een Belg, uit het Belgische Duffel, heeft dus zijn zoon van 12 achter het stuur gezet. <laughs> dat jongetje dat reed op eigen houtje langzaam door en kwam acht meter voor de controlepost tot stilstand. Uiteindelijk eh, politie rampie naar beneden. Van ja, wat de fuck is dit? Ze zeiden ze denk ik, oh, wat de fuck is dit? Alles is ik. Uiteindelijk vertelde die van ja, ik ben dronken en ik heb mijn zoon achter het uh, stuur gezet. <laughs> vergrijp op vergrijp, niet Slim. Uh, Calvin de Jager reageerde ook. Uh, wat heb jij gedaan eigenlijk om onder een alcoholcontrole uit te komen? Ja, ik had een uh, tijdje terug moest ik, uh, moest ik blazen met een alcoholcontrole. En uh, de agent die, uh, die pakte zijn blaasapparaat. En ik wist ja. dat ik te veel had, uh, had gedronken. Overigens niet goed te praten, uiteraard. Maar, uh, ik had contactspray in de auto voor uh, uh, iedereen in de garagebeek. Die weet al wat het is. Dus daarvan een beetje van in mijn mond gedaan. Niet, uh, uh, oh. niet doorgeskeken, gewoon blijven blazen. Yeah. En uh, op die manier manipuleer je het blaasapparaat. Dus sla slaat die automatisch niks aan. Dus ik kon uh, met uh, zes bieren op kon ik, uh, vriendelijk doorgaan. En uh, wow. het was uh, prima. Ja, het is niet goed. En voor de huidelijkheid, we praten dat niet. Uh, en ook contactspray. Dat is echt heel giftig, toch? Dat moet je helemaal niet in je mond spuiten. Nee, ja, het, de kwestie is gewoon niet doorslikken. Dan kun je het wel uit je raam spugen. <laughs> okay. Nou, Calvin, eh, toch bedankt voor je bijdrage. Yes, graag gedaan, man. Yo, yo. Jij hey, vanuit de uitzending. Yo. Get the... Dinsdag werkdag van Slam. Thomas hier. Chainsmokers hoorde je. Don't let me down. Ik wil niet uh, klagen. Dat doet namelijk al genoeg. <laughs> maar het is toch jammer hè, dat het werk niet gaat over merken als uh, de Zara of de HM of de Medion van, van de Aldi of uh, de Zeeman. Maar het moet altijd weer over Chanel gaan. Maar wel een lekkere plaat. Tyler bij Slam.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 You got van Slam, Joe McCorry, Tom Grennan en Lionheart. Ah, hij wordt het jaar 50. De Abraham-pop kan in de voortuin. Um, ik weet niet of hij dat gaat doen, denk het niet. <laughs> Armin van Buren wordt 50 uh, dit jaar. En dat voelt zich, laat hij weten, beter dan ooit. Dat is goed, hij zegt En dat uh, kan ook nog wel helpen, want hij heeft de Mix marathon Track of the Week. Die hoor je zo meteen samen met Klokkenbach, The Sun, Shines on Me... en muziek van Heaven en Tupac komt eraan. Hey, kijk eens rond in je kamer. Saai, hè?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 ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 30% tekorting op kleurmuurverf, ook op mengverf. Bekijk alle Giga Deals op gamma.nl. De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit spotje. Deze commercial van Maggi duurt 10 seconden. Net zo lang als nodig is om je pasta onweerstaanbaar lekker te maken. Met een Maggi bouillonblokje, Een beetje van jezelf en een beetje van Maggi.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 En Vanavond wordt het droger. Dat is lekker. En gaat het ook licht vriezen, dan kan het dus glad worden. Want ja, nu nog nattig, dan glad. En vannacht de sneeuw, morgen ook. Oh, weer hier, al die berichten over Ellende. Terwijl bijvoorbeeld in Heemskerk of in Groningen ligt er zo'n beetje helemaal niks. En dan even kijken naar de wegen, weinig aan de hand. Eén vertraging A4, Den Haag Rotterdam voor Schip Luiden, daar 13 minuten. Thomas van Empelen. Zo meteen een hele fijne throwback. Even rust in de tent. Toepak, Californië al afkomt eraan. Deze fijne van Haven, I Run. Coming closer, I that I'm in it. Tangled up in wires. I can't catch my breath. I run, I run, I run. Pull it deeper, I cannot confess. your eardrum like a slug to your chest. Jankende. Ach, heerlijk. Op positieve manier bedoeld. Armin van Buren. Klokkenbach. Wat een beetje klinkt als een uh, ski-oord. Sun shines on me. Mix marathon. Track of the week. Meer dan terecht ook. Armin van Buren. Ik zei het net al. Hij is uit zijn burn-out gekomen. Hij is blijer dan ooit. Dat is mooi ook. Wat vaak verandert het leven wel als je een burn-out hebt gehad. En Armin van Buren heeft nog iets anders gedaan in de tijd dat hij uit die burn-out wilde komen. Namelijk pianomuziek geschreven. En dat is serieus. En het is niet vrolijk, maar het is wel heel mooi. Luister even. En dit is Armin van Buren. Bracht zijn album eind uh, 2025. Ja, ik weet het. Dat klinkt als een paar weken geleden. Dat is ook zo. <laughs> uit. Prachtig. Tijdens de ADE deed hij ook nog uh, in de Apple Store een optreden op zijn piano. Ook sad. Een beetje het gevoel van de ochtendspits morgenochtend gevangen in pianomuziek. Ja, dit is wel gewoon Army van Buren. Als iemand een keer vraagt van... hé, hey, kan je een album van Armin van Buren kopen? Dan kan je ook gewoon dit kopen. Piano heet het trouwens. Staat overal op de streamingsdiensten. Uh, bij Slam alleen maar de grootste namen. Wat dacht je van Getta zometeen? Ever Jack en nu Martin Garrix. Dit is Told You So, bij Slam. Something that's nice in my soul. Tells me you're somebody. somebody I need to know. No, I can't just let this go. Don't wanna hear my heart say. I Told you so.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 The mess in my soul Tells me you're somebody Someone I need to know No, I can't leave this alone you just let this go Don't wanna hear my heart say I told you so, go go go Hey, would you come with me and say hey? Denk het houdt een keer op met die hits van Getta, dan krijg je deze weer, en dan denk je: God, wat goed. Getta, Teddy Swim, Stones, and I en Gun, Gun, Dit In de slam op de dinsdagmiddag richting het einde van de werkdag. En uh, ja, wat gaat er nou gebeuren morgen? Is het echt die grote sneeuwbom die gaat vallen in de ochtend of valt het allemaal mee? Zometeen Matthijs van Weer Online, die kan het ons vertellen. En een nieuwe ronde van de Gok van Je Leven: App. Vegas plus je leeftijd. Deze kant op in de Slam. WhatsApp. En speel misschien wel mee. Straks om 44. Slam. En pak fiches. En van Maya zo meteen hoor je ook. Alesso is erbij. En JB. Als ah, een bier, wat bedoel ik dus eigenlijk? Hé, hey, hoe kan dat nou? We rijden al jaren schadevrij